Okay, je accepteert zoals ik ben, dus daar ben ik heel blij mee. Je hebt een goed leven. Ja, en jouw, jouw programma heeft één nadeel. Nou, je blijft erdoor wakker, hè? Het werkt verslavend. Ah, fijn. Het wordt weer een <laughs> latertje. Dankjewel, Jappie. Altijd goed, Astrid. Dag. Doeg. Bel vooral naar 0800 1121 als je het antwoord weet of met nieuwe vragen. Tot zo. Drie uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken pleit nog steeds voor een breed gedragen regering. De Egyptische oppositieleider El Baradei heeft gezegd dat Egypte zal exploderen nu Mubarak heeft besloten aan de macht te blijven en dat het leger het land nu zal moeten redden. Verder noemde hij Mubarak en vicepresident Suleiman een tweeling. Johan Kruif heeft een functie gekregen bij Ajax. Hij zit in een technische commissie die als klankbord gaat dienen voor de clubleiding. Daarnaast blijft Kruijf met de top van Ajax in gesprek... over wat hij nog verder kan betekenen voor de Amsterdamse club. Eerder deze week zei de oud-speler en oud-trainer... dat hij eventueel wilde plaatsnemen in de raad van commissarissen van de club. Dat is nu niet meer aan de orde. Kruijf heeft de laatste tijd in columns veel kritiek geuit... op het technisch beleid bij Ajax.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 Het is alweer drie uur geweest. Maar nog uren te gaan met vragen en antwoorden. Uh, dringend ben ik op zoek naar een antwoord over de eilandjes. Van wie is een eiland als het uh, ontstaat door een vulkaanuitbarsting in een oceaan? 0801121 als je het weet. Toevoegingen over de tunnel, waarom die vaak veel duurder zijn dan oorspronkelijk uh, wordt gedacht. 0801121. het bouwen van een tunnel heb ik het dan over. Helen wil graag weten waar. Waarom veel baby's kaal geboren worden en waarom mannen wel kaal worden en vrouwen niet? Wie kan dat in Jip en Janneke taal uitleggen? Nou, dat wordt nog moeilijk, maar er is altijd wel iemand met verstand van zaken, weet ik uit ervaring. Dus bel alsjeblieft even naar 0800-1121. En Manon wil graag weten... Waarom wol de ene mens wel prikkelt en de andere mens niet. En dan bedoel ik prikkelen als in irriteren op de huid. 0800 1121. Uh, je kunt ook uh, mailen naar dit programma. Nachtzuster, Je bent ook van harte welkom om mee te komen kletsen op de chat. Dat kan via www.nachtzuster.net. En dan kun je de chat aanklikken en dan kun je meepraten tijdens dit programma. En dan uh, vergeet ik nog bijna de vraag die Jappie net stelde. Het weer in kleding. Oftewel van die kleine, rottige, donkergrijze schimmelplekjes. Hoe krijg je die weer uit je kleren en wat is het precies? 0800 1121 over het weer in de kleren. Dit is Crowded House Radio 1. En weather with you. to sleep True lizard, or do I say? Zou het zou vervelend zijn als je altijd het weer met je meenam. Tenminste, als je begint met regen. Of als je begint met die rottige vlekjes in je kleding. Want daar hebben we het over. Het weer in kleding. Hoe krijg je het eruit en wat is het precies? 0800-1121. Ron, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Nou. Ja. Zeg nou. het maar. Uh, tunnels en, en andere openbare werken. Nou, ja. Volgens mij wordt de Nederlandse bevolking... want het wordt meestal uit, uh, uit belastinggeld uh, gefinancierd. Ja. Wij worden gewoon opgelicht waar we, waar we bij staan. Ja, nou, ik, eigen, jij zegt het nu zo keihard, maar dat is natuurlijk wel wat ik een beetje impliceerde. Ja, want je maakt mij niet wijs. De, de, de, die grote bouwbedrijven, die hebben mensen, dat noemen ze calculators... die kunnen berekeningen maken tot in het oneindige. En wat jij ook al aangaf, uh, je hebt een post onvoorzien... En die kan een beetje overschreden worden. Ja. Maar je mag mij niet wijs dat je bij benadering wel kan uitrekenen wat het <laughs> gaat kosten. Ja, het kan toch haast niet anders, hè? Ja, want ik, ik zit in de transportwereld. Wij moeten ook prijzen afgeven waar we later niet meer op kunnen terugkomen. Nee, precies. Ja. Kijk, en als uh, van de ene op de andere dag de brandstofprijzen de, de lucht inschieten... dan kan je een marge voor inbouwen. Ja. Maar die, dat mag niet twee of drie keer zo duur worden. Want dan mm. zegt een klant: Nou, dat is goed, joh. Maar dan, uh, dan werk ik met jou nooit meer. Maar we hebben het natuurlijk ook over enorme bedragen. Als ik een, als ik een uh, uh, bij, bij mij in de, weet ik veel, in de tuin een schutting laat zetten. en het kost 200 euro. Weet ik, ik, ik roep me wat. En uh, ze stuiten opeens op uh, zandgrond in plaats van kleigrond. dan kan het, kan mm. het eens een keertje. Dan komen ze en zeggen ze: Ja, sorry, het wordt toch 300 euro. En zo, zo verhoudingsgewijs, kan er, als, je, als dat kan... dan kan dus ook een tunnel van uh, 20 miljoen opeens 30 miljoen gaan kosten. Ja, maar de, de overschrijdingen die zijn vaak zo gigantisch groot. Ja. En wat Geert-Jan al aangaf... je kan als een tracé verlegd moet worden... door, weet ik veel, actiegroepen en dergelijke. Hè. Dat is met de Betuwe lijn gebeurd. Daar kan je reserves voor inbouwen. Maar dat het drie, vier keer zo duur wordt... dan denk ik bij mezelf, jongens, hier klopt iets niet. Volgens mij komt daar de bouwfouten vandaan. Ja. Nou ja, of, um, uh, of het is zo dat als je die reserves inbouwt... dat je dan nooit meer een opdracht krijgt. Kijk, dat is natuurlijk al, al het eerste. Ze moeten zo laag mogelijk inschrijven. Ja. Dus schrijven ja. in voor het minimumbedrag. Ja. En ze weten van, oh, maar als we halverwege zijn... dan lopen die kosten alweer zo hoog op... En dan is het project al zover gevorderd, dan, dan gaat die overheid nooit meer zeggen. Ja, stop er maar mee. Nee, precies, ja, nee, dat, dat, ze, dat zei ik ook al. Alleen. Um, uh, uh, ik snap ook wel dat je als je afspraken gaat maken, dat als het duurder wordt, dat je er zelf voor opdraait, waar we het net nog eventjes over hadden. Ja. Uh, van als je, als je. Kijk, als ik namelijk. Als ik afspreek met iemand van, je gaat mijn glas vervangen... en het, het kost me dat en dat. En, en hij vervangt het glas en zegt af, achteraf van, nee, het was toch uh, uh, 50 euro duurder. Dan zeg ik, ja, bekijk het maar. Dat hebben we niet afgesproken. Nee, maar inderdaad. als je dat met een tunnel doet en een tunnel wordt, uh, wordt uh, 20 miljoen duurder, dan is er natuurlijk geen bouwbedrijf meer die daaraan gaat beginnen. Nou, dat denk ik wel. Kijk, want uh, als, als een, een opdrachtgever... Zich, uh, zich zo opstelt: van moet je goed luisteren. Je hebt een marge van zoveel procent. En als je die overschrijdt, nou, jammer dan voor jou. Maar meer betalen we niet. Ja, maar dan, dan, dan begint niemand eraan. Want dat zijn vaak projecten van vier jaar. Je weet niet of in die tijd de olieprijzen omhoog schieten. Je weet niet of inderdaad. Weet ik, roep me wat met de BTW gebeurt. of pol andere politieke beslissingen. Je weet niet of er, uh, uh, of er in, de, in de tussentijd een een uh, verandering dat in de temperaturen is, ja, ja. dan kun je niet allemaal inschalen. Nee, je kan niet alles inschalen, dat klopt, nee. maar, maar wel heel veel en ik vind dat uh, elke keer die overschrijdingen, die zijn zo rigoureus, ja. dat is gewoon belachelijk. Ja, dus je zou bijna als leek zou je denken van nou ja, als je weet dat alle tunnels tot nu toe duurder uitvielen, dan weet je dat de volgende ook duurder uit gaat, in, uit gaat vallen. Ja. Ja, nou, raar praatje. Maar toch bedankt, ja. Ron. Graag gedaan. En uh, ik heb ook allemaal haar nog op mijn kop staan. <laughs> al, allemaal nog, hoeveel jaar ben je? 55. En al het haar nog? Ja, maar dat, dat, dat is genetisch bepaald, Astrid. Dat zit bij ons ook in de familie. Alle mannen uh, hebben tot hun, hun dood uh, een behoorlijke haardos gehouden. Maar hoe, waarom, waarom proef ik dan toch een lichte trots in jouw stem terwijl je er echt helemaal niets aan kunt doen? Uh, nou, trots. Nee, ik, ik ben er wel blij om. Maar kijk, als ik kaal zou worden, dan zou ik er ook geen probleem mee nee, hebben. Nee, echt niet? Nee, helemaal niet. En, en... en ik ben het helemaal met jou eens dat iedereen zich moet uh, uh, kleden en kappen zoals hij zelf wil. Ik heb een jaar in de Arabische wereld uh, gewerkt. Ja. En als je daar bent, dan valt een hoofddoekje niet eens meer op. Nee. En, en ik denk bij mezelf, waar, eh, wat je ook, ook al aangaf... Vroeger, twee generaties geleden, gingen vrouwen de, de deur niet uit zonder dat ze een sjaaltje op hun hoofd hadden. Ja, precies. En waar, waar bemoeien wij ons dan mee? Nee, wij, maar waar bemoeit men zich mee als een, uh, een vrouw van een, van een andere origine gewend is om een hoofddoek te dragen? Of het nou uit geloofsovertuiging is of niet, dat moeten ze toch zelf weten? Mij stoort dat helemaal niet. Nee. Ja, ik wil, ik, wil, ik wil ook een beetje voorkomen dat we weer ellenlange politieke discussies krijgen. Maar ik ga hem nu zelf toch aanzwengelen. Want ik vind het ook altijd een, beetje, ik vind het altijd een beetje zo droevig dat ik er eigenlijk een beetje om moet grinniken. Want er wordt dan gezegd van ja, uh, mensen in openbare functies en dergelijke... die dringen je een uh, politieke overtuiging Plattig, op op die manier. Onzin, dat slaat helemaal nergens op. <liek> dan denk ik van nou ja, als dat het ergste is... Nee, want ik ben laatst in het ziekenhuis geholpen door een verpleegster... die droeg ook een hoofddoek... Maar het gaat er toch om dat een goede verpleegster is. En dat ja. ze een vak kent. En toch niet wel, wat voor kleding dat ze aan heeft. Maar niemand kan mij nu uitleggen wat er nu tegen een hoofddoekje is. Want ik, kijk, ze hebben dan met de met, uh, burka, burka en dergelijke. Hebben ze dan zo handig bedacht: van ja, nee, dat is, dat is omdat je dan uh, mensen niet meer kunt herkennen. En dus niet weet of er een uh, bankovervaller of weet ik veel wie onder zit. Ja, maar daar ben ik het mee eens: dat iemand zijn gezicht moet zichtbaar zijn. Ja, nou ja, dat is een ander, eens, andere maar... discussie. Ik bedoel, als jij, liever liever lieve Ron... als jij de hele dag met een laken over je hoofd wil gaan lopen... dan mag jij van mij met een laken over je hoofd gaan lopen. Ja, ja ik, dan, dan hoef ik je gezicht... als jij het niet wil, hoef ik je gezicht denk je niet dat te dat zien. dat ik niet ben van de KKK. Ja, <laughs> ik denk, ik denk, hè, ik denk dat als jij besluit dat jij morgen in een boerka wil gaan lopen, rond, Ja. En, en, en je gaat een bank overvallen... En jij mm -hmm. komt de bank uitrennen dat ze je heel snel gevangen hebben. Ja, natuurlijk, want zoveel mensen met een boerkaan <laughs> nee, lopen de niet precies. Weer Dan heb je alweer een punt, ja. Nou nee, ja, maar goed, dat is natuurlijk een beetje flauw. Maar, nee, maar ik, ik, ik snap echt niet. Ik begrijp gewoon, het wordt me niet duidelijk wat er mis is met een hoofddoekje. Nee, want het, het is een, een, een, een onderdeel van, van iemand zijn, zijn hele wezen en... Daar hebben wij als heel, helemaal geen mening over te vormen, dat moet iedereen zelf weten. Ja. En nonnen dragen toch ook hoofddoeken? Ja. En, en dat, wordt heel, dat, dat vindt iedereen helemaal. Ja. Als een non in een habit met haar met met kap op straat loopt, daar zal niemand, niemand wat van zeggen. Want ja. dat hoort bij zogenaamd bij onze cultuur. Ja, wat is dat dan onze cultuur? Ja, maar los, los van de hele discussie over uh, buitenlands en islam en geloof en zo vind ik de, de, de basis inderdaad, wat jij nu ook zegt, en als iemand een hoofddoekje om zijn hoofd wil. Laat iemand vooral een hoofddoekje om zijn hoofd. Ja, ja. ja en, dat vind ik, wel. Ik, ik vind dan dan moeten we eerst eerst moeten we dan ingrijpen tegen de matjes. Ja. En het is veel dat het slecht, is. dat is veel erger voor het straatbeeld dan uh, de hoofddoekjes. Ik vind trouwens hoofddoekjes echt... Ik, mij staat een hoofddoekje heel leuk. Dat kan ik me best voorstellen. Echt ik ga het toch weer doen. Ik ga, weet je wat ik ga doen? Ik ga een keer een week lang een hoofddoekje dragen. En dan ga ik vooral in Noord-Holland in een bus zitten. En dan, ik, en dan ga ik gewoon eens een keer opschrijven wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg. want ja, jij komt oorspronkelijk uit door holland mijn Veer, hè? ja. Ja, en dat zijn natuurlijk gemeentes, want vooral op het platteland, daar word je nogal bekeken als je als je anders, anders mee ja. gewend is. Ja, ja. ja want ja. ik heb zelf in de Noordoostpolen gewoond. En dat was ook van, oh, dat, dat is een rare. Ja. He, als, als iemand er een beetje anders uitzag. Ja. Dus, uh, ja, dan kun je ik, toch het beste in Amsterdam gaan wonen. Als je, dan, dan ja, is ik doen. ben geboren en getogen in Antwerpen. En daar kijkt ook niemand op uh, als, als je... Uh, Helemaal in Paso door rondlopen of weet ik veel wat. Uh, en daar dan lopen zoveel culturen rond. Ja. Daar, daar accepteert iedereen iedereen. Uh, ik vind dat jij ook een hoofddoekje op moet. Oh, dat vind ik geen enkel probleem. Wij gaan heb... samen een dagje hoofddoekje dragen. Nou, dat is afgesproken, <laughs> ja. Nou, we komen er nog op terug. Dankjewel, Ron. Die is goed, Astrid. Een goeiedag. Dag. Dag. Even jan Goedenavond. Goedenavond. Of goeienacht eigenlijk. Goeienacht. Uh, ik ben aannemer. en oh. ik heb, Dus ik heb een antwoord op de vraag van de tunnels. Ja, mooi. Uh, ik wil eerst even beginnen met... Uh, er werd een opmerking gemaakt over kostenraming en offerteprijzen. Ja. Ik uh, zit zowel in de bal als even in de infra. En dan pakken we even de bal als voorbeeld. Ja. Uh, jij wil een huis gaan kopen. Uh, je weet, nou, dat, daar moet dan aan gebeuren... Dan kun je een aannemer meenemen en dan zeg je... nou, ik wil een nieuwe badkamer hebben, ik weet nog niet precies wat. Uh, ik wil dit veranderen en dan kan ik zeggen... Van, nou, dat gaat ongeveer zoveel kosten. Dat is een indicatieprijs. Ja. Dat is puur indicatief. Ja. Maar dan heb je wel een beeld van wat je ongeveer aan budget... moet reserveren in die transactie van die koop. Ja. Dus dat is een hele vrije prijs. Daar kun je eigenlijk alle kanten mee op. Dat is net als elastiek. Ja. Dan heb je nog een raming, dan heb je al wel een... Serieuze benadering van een, uh, een aanvraag, maar er zitten toch nog her en der open einden in. Ja. En de, de derde, en de, dat is de harde prijs, uh, dat is echt een offerte. En die moet echt met hele goede randvoorwaarden opgegeven zijn. Dat betekent uh, dat een raming en een indicatie zijn, dus wat vrijer, maar die hebben wel een maximale afwijking. Dat is in de wet geregeld. Dus ja. Het is niet zo dat ik een raming maak en ik lever dezelfde prestatie... dat ik dan in één keer kan zeggen, ja, het is toch in één keer 50% duurder geworden. Nee, precies. Dus, dus dat is even de, de, de, de, de vorming van een prijs. En nu gaan we terug zeg maar, naar de infra, want het gaat over een tunnel. Uh, en dat, kan het, uh, uh, uh, dat hebben we ook gehad bij de HSL-lijn... Er, was, er waren alle projecten waren aanbesteed, maar er zat een, een, een, een onderdeel. dat was bij de Boedijk. Daar moesten alle bommen geruimd worden die men tegenkwam. Oh, ja, dat de zijn aannemer, van die kleine dingetjes. De, ja. de aannemer nam daar 8 miljoen euro voor op. Wat, uh, wat gebeurde er? Rijkswaterstaat was zo slim om te denken dat kunnen wij goedkoper. Dus die haalde wow. dat element uit de uh, uit, of, uh, uit de offerte aanvraag. Politieke beslissing was dat. Achteraf bleek dat het geen 8 miljoen ging kosten, misschien wel door allerlei overbodige procedures. Uiteindelijk kwam die prijs op 12 miljoen uit. Ja. Terwijl die aannemer had het vast als een harde prijs in zijn uh, offerte meegenomen. Nu gaan we naar de Noord-Zuidlijn. Ja. Ik ben daar een, drie, vier maanden terug geweest ja. in een uh, bijeenkomst. De or originele aanvraag van de gemeente Amsterdam was... Uh, jullie moeten een tunnel, de Noord-Zuidlijn, bouwen. En jullie moeten een post opnemen voor eventuele schades aan huizen... In een deel van het traject. Het merendeel loopt onder de weg, maar er gaat een deel onder de huizen. Met name bij de Vijzelstraat, waar iedereen inmiddels al weet. waar ja. die huizen niet verzakt zijn. De politiek heeft toen gezegd: van, Nee, dat, uh, dat risico gaan wij eruit halen. Dat gaan wij zelf uh, proberen af te verzekeren. Hm. En te, te dat het later toen misging, dan is in één keer alles in red en roer. Het ja. is vaak dat de overheid uh, zelf bepaalt of ze een bepaald risico uh, te duur vinden, of dat ze zeggen van nee, we vinden het acceptabel. En het probleem bij de infra is, zoals die tunnels, het zijn vaak unieke projecten. Een woning, die zijn zo vaak gebouwd, daar zit zoveel herhalingseffect in. Dus je, je weet bijna tot op de euro nauwkeurig wat een fundatie kost, wat kozijnen kosten, wat een dak kost. Ja. Yeah. Die infraprojecten zijn vaak unieke projecten, want men heeft ook bijvoorbeeld met bruggen, moet men een ontwerp maken. Dat moet dan esthetisch verantwoord zijn en er zitten allerlei commissies op, want men wil niet elke keer dezelfde brug. Anders heb je in Nederland allemaal dezelfde bruggen. Het is een kunstwerk, zeggen ze ook wel. Ja. Dus men moet elke keer iets nieuws ontwikkelen. Ja. Als je iets nieuws ontwikkelt, dan, dan heb je eigenlijk allemaal unica. Ja. En dan is het geen, geen uh, uh, zeg maar, dan is het eigenlijk uh, uh, ma maatwerk en geen, en geen confectie. Maar je hebt toch wel van tevoren op Google Maps gekeken waar je ongeveer moet wezen en dan, dan weet je. Dan, nou. Uh, nou, je kunt een heleboel dingen natuurlijk wel uit de uh, grond halen. Ja. Maar uh, dan zou je eigenlijk om de meter een uh, grondonderzoek moeten doen. Ja. ja. Als je kijkt, en uh, af... dat, dat wordt pas een kostenpost. Ja. Nou, dus, <laughs> dus er zit altijd in die infrawerken zit altijd een, een, inderdaad een bepaald uh, risico. En uh, de de, de lijn is dan zo uh, veel duurder geworden. In de originele aanbestedingsfase was eigenlijk het bedrag al begroot, de, al, want het was in tra, eh, tracés verdeeld. Wat, er was geen aannemer die het hele traject kon maken. Dus het is in stukken geknipt. Yeah. Toen vonden ze dat te duur. De politiek zegt, ja, dat hebben we er niet voor over. Dus de, de, de Rijkswaterstaat krijgt een opdracht, want die voert alleen maar opdrachten uit wat de politiek uh, beslist, hè, via de minister stuurt dan uh, Rijkswaterstaat aan. En die gaat zeggen, nee, uh, die, die tunnelbak gaan we eerst eruit halen. Ja. Later moest je bij Zevenaar toch komen. Ja. En dan eigenlijk uh, heeft men alleen dan het getal wat de politiek bepaald heeft in het hoofd zitten. Ja. Maar dan moet men eigenlijk het getal vergelijken met de oorspronkelijke aaninstommen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En het uiteindelijke eindresultaat. En dat ja. wordt heel vaak vergeten. Ja. Want dat is eigenlijk de crux waar je mee zit. Er wordt, eerst wordt er aanbesteed. En dan gaan men eerst een bezuinigingsronde doen. En eigenlijk gaat men bezuinigen tegen beter weten in. Ja. En dan, als dan de definitieve prijs komt... en die blijkt achteraf, was de WTU-lijn uiteindelijk een 150 miljoen uh, duurder. Als, van al die miljarden was het uiteindelijk maar 150 miljoen duurder. Ja, het is als... heel grappig. Jij zegt toch, jij zit in het wereldje. Dus het was uiteindelijk maar 150 miljoen, ja... Ja, in een, in een, in een, in een, als je praat over zoveel kilometers, want als ja. je het gaat terugrekenen per kilometer, is dat, is, is dat, als we praten, ik meen dat de ha, uh, dat de betulijn om en de, de 7 miljard uh, euro gekost heeft. Ja. Als je dan 150 miljoen zet op uh, 7 miljard, uh, even snel rekenen, dan praat je maar over uh, 2, 3 procent. Ja. En dan, eh, dan, dan, dan kun je wel zeggen van. Ja, we hadden 5 miljard begroot en er komt 2 miljard bij. Maar als je eerst 2 miljard eruit bezuinigt. Ja. dat je het politiek anders niet kunt verkopen. Ja. Dan kun je wel zeggen van, ja, ja, dat is de crux van jouw hele verhaal. Hè? Want dat, als ik jou hoor, dan denk ik: waarom doen mensen dat? Maar dat is omdat anders. Omdat, ja, dat is dan toch. Dan zijn mensen zo van overtuigd dat het er moet komen. Dat ze denken: als we het wat goedkoper maken, dan krijgen we het er makkelijker door. Juist. Dat is toch apart, hè? En dat, uh, in, in de, uh, de, de woningbouw is uh, de opdrachtgever uh, uh, ook wel opdrachtgever, maar, maar vaak indirect. Want er zitten toch vaak meer woningbouwvereniging uh, of coöperaties of beleggers ertussen en uh, die... Die, willen, die stellen veel hardere voorwaarden. Dan zeggen ze, oké, okay, dan kost het zoveel. Dan hebben we twee dingen. We doen het ofwel, ja. of we doen het niet. En ja. Je kunt best wel met de kaasgaaf dan nog her en der nog wat, wat postjes eruit bezuinigen. Maar je kunt niet... Een, een, een projectontwikkelaar zal nooit in één keer zeggen van... Uh, ik heb voor een, een wijk uh, 50 miljoen wil ik daar investeren... We gaan het in één keer met 30 miljoen terugbrengen. En dat gebeurt dus wel in de infra. Ja. Nee, dat is, het, is, het is me duidelijk. En waarom gebeurt het zo zelden dat het enorm meevalt? Uh, dat opeens de enorme lading cement aangeschaft kan worden met superkorting? Uh, dat heeft met de termijnmarkten in de wereld te maken. Dat heeft gewoon met de vraag en aanbod in de wereld. En daar zitten spelers die manipuleren uh, het aanbod uh, van de bouwmaterialen. Ah, oh, jammer. Die zorgen gewoon dat er altijd... als er, als er meer cement wordt uh, gedolven als het noodzakelijk is... dan legt men dat toch gewoon tijdelijk in bulk, ergens in reserve... dat je ervoor uh, zorgt dat er een bepaalde schaarste teijzen. Die nog Die nog... Ze uh, houden de... Reserven net tegen de pijngrens aan, laten we het dan zomaar zeggen. Ja, ja, ja. Nou ja, wel slim. Ja. ja. En ik had trouwens ook nog een antwoord over die, uh, over die uh, vulkanen in de zee. Ja, mooi. Ja. Um, dat is afhankelijk van het uh, internationaal recht en het zeerecht. Um, elk land wat aan een zee of een oceaan grenst, heeft altijd een twaalf mijlzone. Dat heeft elk land die aan de zee grenst. In bepaalde gebieden heb je ook nog de 200 miles, uh, zone, Dat heeft Nederland ook. Maar daarom hebben we die gasvelden zo ver boven uh, de helder bijvoorbeeld liggen. En op het moment dat daar uh, spontaan een, uh, een aanzol uh, ontstaat... door een uh, eruptie of wat voor manier dan ook... dan is, uh, wordt bepaald of uh, de of dat in jouw gebied ligt, zeg maar, dat het uh, uh, 30, 30 kilometer boven de helder... zou in één keer een, uh, een, een vulkaanuitpassing krijgen. Ja, ja. Apel. Dan ligt dat in het gebied van Nederland. Ja. Dan is het gewoon van Nederland, die aanval. Ah, hebben we er gewoon wat? een wat, wat bij? We hebben een waddeneiland bij, want het, ah. dat gebeurt heel vaak bij Indonesië. Want dat, is een, dat Indonesië ligt op zo'n... Uh, uh, vulkaan, uh, of zo'n uh, zo lijn waar ja, veel, zo uh, een -lijn, vulkaan, ja. Ja, veel van die vulkanische activiteiten plaatsvindt en die krijgen elk jaar een aantal van die aantallen uh, erbij. En, en waarom, weet je de, de, de, uh, bouw jij ook eilanden dat je dit dan ook weet? Nee, dit, heeft, dit is een beetje zijlings met het bouwrecht. Uh, ja, ja. <laughs> Vandaar. Je hebt van je werk je hobby gemaakt, ik hoor het al. Ja, ja, ja. ja, ja. ja okay. <laughs> nou, Heel erg bedankt, even Jan, want het is, het is me volstrekt duidelijk. Graag gedaan. En ik, ik hoop van harte dat, uh, dat in ieder geval uh, Gert-Jan het ook nog meegekregen heeft, maar anders luistert hij het maar lekker terug via de site morgen. Dat is je Dankjewel, hè. Graag gedaan. Goeienacht. Trede nacht verder. Dag. Jaap. Hallo. Hallo. Ja, ik heb nog een aanvulling op uh, het ontstaan van die kostenoverschrijdingen. Dus ja. Ik heb uh, iets, nog, uh, iets essentieels nog helemaal niet heb gehoord. Het is namelijk een aspect dat bestudeerd is in de chaos-theorie. Ja. Uh, die helemaal los staat van fraude of politiek. Maar de uh, kern van de zaak is dit: Als je ergens een probleem hebt in zo'n groot bouwbedrijf, zo'n gouden bouwproject, uh, bijvoorbeeld zo'n tunnel. Ja. Dan zit je niet alleen met dat probleem dat je dat dus weer moet gaan oplossen. Maar je kan uh, je tijd dus niet meer besteden aan wat je oorspronkelijk was van plan te doen. En je, in plaats van één taak, namelijk uh, je werk, gewoon je oorspronkelijke werk, ja. moet je ook nog eens die reparatie uitvoeren. Ja. Maar het is nog veel erger. Want omdat jij niet voort kunt gaan met, je, met jouw werk, ja. is de volgende die van jou afhankelijk is, kan ook niet doorgaan met zijn werk. Ja. Bovendien, in zo'n groot uh, project is het zo dat uh, je hebt niet één keten van activiteiten maar je hebt een heleboel van die ketens. Ja. En die schakelen, die schakelen allemaal op elkaar. En je krijgt dus enorme stukken tijdverliezen, aanvoerverlies, uh, kostenverlies. Uh, ook doordat uh, bijvoorbeeld de aanvoer daardoor stagneert. Stel dat je voor dat ergens een instorting plaatsvindt. Nou, dan kan, daar kan uh, de aanvoer van buizen bijvoorbeeld die doorgaan. Uh, er komen uh, machines uh, zonder materiaal te zitten. Al dat soort dingen. Ja. Dat is in de, bij de Amerikaanse marine is dat onderzocht bij uh, de kostenoverschrijdingen. Bij het maken van, uh, van duikboten. Die waren op een gegeven moment geweldig groot. Toen is dat een, een echt parlementair onderzoek geworden bij een, in de Verenigde Staten. En dat, dat is uh, door uh, systeemtheoretici. Dat zijn dus mensen die zich bezighouden met dit soort problemen. Uh, is dat onderzocht. En nog helemaal afgezien van fraude en politieke beslissingen... die er natuurlijk ook zijn. Uh, maar zelfs als dat helemaal niet zou zijn... je moet je het voorstellen... als je uh, gewoon in je huis een, een probleem hebt... Een, uh, bijvoorbeeld uh, een schroef van, jou, uh, van, je, van, je, van je ladder... waarmee je bijvoorbeeld uh, uh, de ramen zeemt of zo... Yeah. Ontbreekt, yeah. dan heb je dus niet alleen die schroef... Met als probleem, maar je hebt die ladder die je helemaal niet kan gebruiken. En omdat je ladder niet kan gebruiken, moet je eerst naar... bijvoorbeeld zo'n ijzerwinkel of zo'n ladder te, te bestellen. Al die dingen die exploderen op die manier in puur technische zin. Yeah. Yeah. En dat gaat echt, uh, dat is echt... Ik gebruik het woord exploderen. Het is echt explosief. Want je krijgt een hele reeks van uh, schakelingen die aan elkaar zitten. Uh, ook als je dus ergens bijvoorbeeld... Uh, die meneer, had het, vorige, die meneer had over grondpeilingen ergens. Nou, stel je voor. dat zo'n peiling op een gegeven moment oplevert. dat je niet verder kunt. Ja. Nou, dan, dan zit je daar dus. En, en dan is al, die, uh, al het voortgaande werk. kan ook niet voortgaan. En zo, zo blijf je met allerlei problemen zitten. Ja. Het is, het is echt ook. puur technisch is het een probleem. om dat te voorspellen. En. nou, je kunt het wiskundig allemaal netjes uitrekenen. En dan zie je ja. dat het. ...dat het uh, zogenaamde niet-lineaire vergelijkingen oplevert. Dat zijn dus vergelijkingen die niet evenredig verlopen... ...maar steeds verder uh, exploderen, steeds, steeds, meer, uh, steeds groter worden. Ja. Dat is een echte probleem. Dat, dat is, en dat is een probleem wat je... Kijk, het is niet toevallig dat je het bij militaire projecten ook vaak ziet... Dan, uh, die worden toch heel streng gecontroleerd meestal... omdat mensen willen niet dat het, dat het defensiebudget te ver oploopt en dat soort dingen. Die worden echt wel goed gecontroleerd. En uh, daar spelen natuurlijk ook nog wel eens fraude een rol bij, dat is overal zo. Maar helemaal afgezien daarvan is het echt ook een heel belangrijke technische zaak. Ik vind, ik vind hem... Prachtig stukje informatie wat je nog even toegevoegd hebt. Jaap. Ja, ik heb nog iets te zeggen over die atollen. waar ja. ik ben zelf in een opgegroeid. Um, um, maar een atol is volgens mij geen vulkanisch eiland. Een atol oh. ontstaat door, door aangroei. Oh. Daarom hebben ze ook van binnen, zijn ze dan, uh, is het een haventje als het ware, hè? En is er geen, geen, geen grond. Ja. En aan de buitenkant groeit het aan, omdat daar is. Uh, de zuurstofrijke zee en dan kunnen, kunnen die beestjes die kunnen groeien aan de binnenkant ze mm -hmm. dus af. Ah, oké. Okay. Nou, dan, dan, maar dan nog blijft het nu. Dan kun je natuurlijk vragen welke nationaliteit die beestjes hebben, want dan weten we in ieder geval van wie het eiland is. Ja. Nee, ja. dat en, is ons natuurlijk. Geldt, daar, <laughs> daar geldt inderdaad het zeerecht en het. Uh, het, uh, het uh, uh, hoe heet dat ook weer? Uh, die afstand van die 20 ja. meter, geloof ik. Ja, ja waar uh, inderdaad uh, even Jan het net over had. Nou, fantastisch, Jaap. Dankjewel. Oké. Okay, uh, bedankt voor het mooie verhaal. Oh ja, ik heb nog eventjes. Weet je, ik heb jou toen vorige, vorige keer gezegd over, dat, uh, over die hypnose. Ja? Ik dacht later. Eigenlijk was het nog veel overtuigender geweest als ik jullie niet geluk uh, had laten hypnotiseren. Want dat is al ja. een beetje te moeilijk. Ja. Maar uh, slaap, het woordje slaap, er zijn heel veel mensen die niet kunnen slapen. Dan ja, ja. luisteren ze naar jou. <laughs> ja, ja maar dus moet je niet en, zeggen, want dan gaan ze nu allemaal in slaap vallen. Nee nee, nee, nee, maar goed, straks willen ze wel slapen, dan kunnen ze niet slapen. En dan, ja. dan, als je dat met slaap, is dat namelijk heel overtuigend. Als maar, je dat is dus een keer op die manier, drie, vier, vijf keer tegen jezelf zegt, die oefent daarin. Dan zul je zien dat dat voortreffelijk werkt? Maar Jaap, ja. dit, is, dit is heel serieus. Maar ook ja, jij belde even voor de mensen die niet allemaal de hele tijd luisteren. Maar je belde vorige week toen iemand vroeg hoe hypnose werkte. En toen uh, he, hebben we geprobeerd om het uit te voeren door uh, dat ik me ging concentreren op mijn linker oog. En het woord geluk ja. probeerde te. Ja. Ja. Visualiseren zou ik maar even zeggen. En wat wel heel grappig is dat je nu met dit voorbeeld weer komt. Want ik heb wel afgelopen week. Als ik, niet zo goed, ik ga donderdagavond ook altijd even slapen. En dat is natuurlijk een ja. beetje om zeven uur in slaap komen, is ja. niet altijd even makkelijk. En toen heb ik het wel weer geprobeerd. Ja, ja. En dus ik weet niet. Ik word niet gehypnotiseerd, maar ik slaap er wel lekker van. Ja, nee, maar dat kan ook natuurlijk. Hè. Als jij je gelukkig gaat voelen, dan voel je je ontspannen. En dan kan het best zijn dat je daardoor in slaap valt. Ja. Ik heb dat ook vaak meegemaakt, dat mensen dan uh, dat ik dat trucje geleerd had. En dat ze dan inderdaad zo uh, volkomen tevreden in slaap Ja, Gelukkiger, hè, ook. Ja, ja. In ieder geval in mijn linkeroog. Dank je wel, Jaap. Oké, okay, goed. Dag. Tot de volgende keer weer. Dag. Dag. En uh, daarmee is in ieder geval de vraag van Gert-Jan over de tunnels volledig beantwoord. Little stool takes money from my hand while his eyes take a walk all over you. Hands me two tickets, smiles and whispers good luck. Well, cuddle up, angel, cuddle up, my little. Dove. Maakt Bruce Springsteen niet uit wat deze tunnel ging ko kosten. Van uh, kosten of moeite... We worden gespaard of zo. Niet gespaard. Bouw maar die tunnel of love. Bruce Springsteen dus op Radio 1. Even kijken, uh, want we kunnen gelukkig... het hele verhaal van de tunnel als beantwoord beschouwen. En uh, ik zeg gelukkig omdat uh, Gert Jander... Uh, eigenlijk uh, aan toe was om te gaan slapen volgens mij. De vraagsteller. Um, dan hoop ik dat we nog... Uh, ja, de vraag van Anne over de eilandjes ook wel een beetje beantwoord. Misschien dat daar nog een aanvulling op komt. Want Anne die wil natuurlijk ook wel uh, uh, graag plat vertelde, dus die wilde om drie uur gaan slapen. Dus het is alweer iets later. Uh, en de vragen die nog openstaan is de vraag van Helen... waarom komen veel baby's kaal ter wereld... en uh, waarom worden mannen wel kale en vrouwen niet... Dat weet niemand, dus mocht jij het nu wel weten... bel dan even 0800-1121. Manon vraagt zich af waarom uh, wol bij de ene persoon wel prikt... en bij de ander niet. En Jappie wilde weten hoe je het weer... oftewel die grijze schimmelachtige vlekjes weer uit kleding krijgt. Dus 0800-1121. En dat nummer mag je ook bellen als je zelf nog rondloopt met een vraag... waar je heel graag een antwoord op wilt krijgen tijdens deze uitzending. See you, goedenacht. Ja, groenacht. Hallo. Um, ja, ik hoorde dat al, voor het weer in, uh, in textiel. Ja. Um, nou, dat is dus een, een vorm van, van omzetting van de vezel, een vorm van verrotting. <kuggen> en dat, um, ja, dat is heel moeilijk om dat er ooit uit te krijgen. Maar er is eventueel een methode om het te proberen. Ik zeg alleen maar proberen hoor. Ja. En dat is met, uh, met ossegalzeep. Oh ja daar kwam mijn moeder ook altijd mee aansjouwen bij alle vlekken. Nou, het is inderdaad, het, het gaat voor heel veel dingen op, maar of dat het hiervoor opgaat, is echt gewoon een, een vraag. Want zoals jodium krijg je er mee uit. Ja. Maar ja, schimmel is heel erg hardnekkig, want het, het zorgt voor een omzetting in de vezel. Een omzetting in de vezel. Ja, je zorgt dus in feite die schimmel zorgt voor een soort vertering. Ja. Dus het is een vorm van verrotting in feite. Maar als je er heel snel bij bent, ja. omdat je dat snel ontdekt... Ja. dan kun je het proberen met ossegalzeep. En dat is bij de apotheek te koop. Oké, okay. ossegalzeep. Nou, Zea, dat zijn nog eens goede tips. Want ik, zit, ik, zit wel, ik heb wel eens ook in de badkamer... heb je hetzelfde soort vlekjes, die komen dan op het plafond. Ja. En dan doe ik, uh, doe ik met een beetje gloorspuiten. Ja. Maar dat kun je, met kleding meestal gaat dat niet goed. Nee. Kan ik je vertellen? Ja. Nou, het is uh, schimmel op, op steen en dergelijke. Dat kun je ook doen met soda water. Kijk. Dit... Soda water. En de soda. Is dit gewoon puur eigen ervaring? Dat je dit soort middeltjes allemaal weet? Ja. <laughs> <hijf> altijd handig, ja. ja. Ja, eigen ervaring en ja. uit de familie. En <kijf> gewoon, ja. En laat je vaak de wassen... Er heeft de... altijd wel wat bij. Laat je wel vaker de was te lang in de machine zitten? Nee, nee ik heb niet eens een wasmachine. Oh, wat? Dus dat overkomt mij niet. Maar Céa, hoe doe je dat dan? Gewoon. Ik ben alleen, dus uh, nou op ja. Op de groot, hand? Grote, ja, op de hand. Echt? Ja. Oh, wat een werk, joh. Oh, dat valt van mij. Ja? Ja dat valt Oh, ik moet mee. er echt niet aan denken. <laughs> ik vind het echt een ja, verschrikkelijk dat... gedoe. Je, ja, maar als je alleen bent en, en je bent, uh, ja, maar eigenlijk als kind heb je nooit anders gezien ook dan, ja. <laughs> <En> <laughs> Hij kan je... bij mij nooit stuk gaan. Nee, dat scheelt. <laughs> en ook geen afwasmachine. Ook, zeker niet. Oh, nee. foe. Nou, ik, ik krijg alleen van dit gesprek krijg ik al van die gerimpelde vingertopjes. Ja, ah, dat hoeft allemaal niet, joh. <laughs> nee, nou Kijk, ik, het ik. Is wat anders, als je alles opsplitst, dan heb je een heleboel gelijk. Maar nou als je gewoon iedere keer, ja, ja. je, je, je was ook gelijk weer wat af. Terwijl het boeltje staat te koken, was je ook alweer wat af. Ja, dat is ook waar. Het is ook, je hebt ook helemaal gelijk. Nou, eh, ossengalsheep, hoeveel stukken ossengalsheep heb je in huis? Uh, even kijken, ik heb momenteel één nieuw en een oud stukje. <laughs> nee, maar waarom heb je een nieuw en een oud stukje? Nou ja, ik heb gewoon eens een keer een nieuw stukje meegenomen. Dat ik dacht van god, waar is het andere gebleven? En toen vond ik dat wel weer in een andere doos terug. Oh, oké. Okay. Dus, daarom. Ja. Nou, en je hebt um, en je, en je, uh, heb je de speciale ossegal bewaarplek ook? Dat vind ik ook wel even handig om te weten. Nee, nou, ik heb het in een medicijnkastje liggen. Oh, oké. Okay. Dat moet ook allemaal maar passen. Ja, nou, zoveel medicijnen heb ik ook weer niet. Nee, nou, ik, ik, ik hoor het al, je hebt het allemaal prima onder controle goed georganiseerd. <lacht> nou, er zit nogal een penetrante lucht aan die ozogalzeep. Oh, dat is dan weer het nadeel. Dan heb je het nee, weer eruit, heb, heb je, je, je ossegalstank in, ossegal in je kleren zitten. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. nee. <lacht> je moet het wel heel goed uitspoelen Je natuurlijk. moet het weer goed uit, uitwassen, ja. hetzij op de hand, hetzij in de wasmachine. Oké. Okay. Ja, nou, moet je beter niet in, dat kun je beter niet in de wasmachine doen. Ja, ja wat heb ik daar handen. nou aan? Nou, je moet het namelijk echt met de hand even een beetje, beetje bewerken, een beetje borstelen, een beetje... Ja, je moet het echt even bewerken. Ja, nou, ik, uh, ik hoor het al. ik moet Maar aan het, de slag. Werkt, het werkt misschien wel. Ja, dat is ook nog zoiets. Je, je, dan moet ik het insmeren, ik moet het met de hand uitwassen, en dan zeg je, het nou, werkt je, misschien... Je moet het Nee, je moet eerst eigenlijk met een vochtig uh, stukje ozorgalszeep... moet je het een beetje insmeren, en laat je het even liggen. Ja. Zodat het in kan trekken. Oké. Okay. Want dat is het juist. Je moet het echt even laten inwerken. Ja, het, maar ik, ik, ik, ik vind het niet heel hoopvol en als je, zegt je dan, dat... Het... Ik weet niet hoe groot die plekken zijn, maar als het niet zo'n grote plekken zijn... gewoon even mijn tandenborsteltje <laughs> uh, een beetje bewerken. En dan zie je vanzelf of het eruit gaat, ja of nee. En dan wel goed uitspoelen en daarna gewoon in de wasmachine. Oké. Okay. Nou, Zea, ik, uh, ik ben benieuwd. We, we ja. houden je op de hoogte. Ja, oké. Okay, nou, veel succes. <laughs> ja, bedankt. Goeiedag okay. nog. Ja, hetzelfde. Dag. Nou, 0801121 is het uh, telefoonnummer hier in de studio. En ik krijg wel eens opmerkingen van. noem dat nummer toch niet zo vaak? Maar ja, als ik het niet doe, dan krijg ik weer opmerkingen van mensen die niet zo vaak luisteren. Die zeggen: Ja, ik wist nou precies dat antwoord op die ene vraag over die baby's die kaal worden geboren. Maar ja, ik wist het nummer niet. Dus dan neem ik het zeker maar voor het onzekere en roep ik het de hele tijd. 08011. Marjan? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Goedemorgen, ik heb een vraagje. Twee weken terug. Ja. Uh, ik werk op een dagactiviteitencentrum voor gehandicapten. En mijn collega wilde eieren op de kinderboerderij halen. En daar was ons verhaal over. En toen hadden we het erover. Over een ei met twee eidooien. Kunnen daar twee kuikens uitkomen? En dat wist niemand. En tot nog toe hebben we eigenlijk. Ik heb er niet meer over gehad. En uh, opeens hoor ik dit telefoon. Ik denk, hé, nou ga ik het vragen? Ja, dit zijn ze. Dit zijn weer die. Dit zijn van die typische nachtzus vragen. <laughs> kan er een tweelingkuiken uit een dubbeldooier? ei ja. komen? Wat denk jij? Ja, ik. Ja, mijn collega het zegt van, uh, het, het, het groeit niet mee. kijk Krijgen wij een baby, dan kunnen er daar wel twee oh, ja. of drie in een buik zitten. Maar... Het, het ei kan niet uitrekken als er meer kuikens uh, in zitten. Maar ja, dat ja. zegt niks, want ik ken vrouwen met een mini buikje waar twee kinderen uitgekomen ja. zijn. En ik ken toevallig één vrouw heel goed, ja. die iedere keer een enorme buik had. Ja. Dus, uh, en er kwamen dan gewoon, gewoon, zeg maar, één uh, ling uit. Dat klopt, dat klopt. Uit. Dus, het dus zegt we zijn er niet uitgekomen. Misschien krijg ik antwoord op de maar vraag. Maar ja, wie weet het nou? Ja. ja. Wie weet het nou? Ik weet het niet. Er is toch niemand die naar eieren gaat zitten kijken en denkt van, hé, ik had drie eieren, ik heb vier kuikens. <laughs> Misschien ook wel. Nee, nou ja, ik weet nog wel vroeger thuis dat mijn vader die wilde voor de kinderen hè, dit proces laten zien. En dan had je bijvoorbeeld een kloek met drie, met drie eieren. Dus dan het zou natuurlijk uh, je wel te zien kunnen zijn. Ik denk dat mensen, helemaal, dat mensen het niet eens bedenken. Dat ze denken: hoe kan, ik, hoe kan dit nou? Hoe kan ik ja, nou zo'n kuikens hebben? Mijn collega die zei: ja, mijn vader was bakker. En die vond het prachtig dat hij er met twee dooien zat. Dat was geloof ik voor de bakkerij weer ideaal. Nou ja, goed. Zo kom je vaak op een gesprek. Ja. ja. Nou, ik vroeger, ik weet niet of dat nog steeds is. Maar vroeger kon je uh, dubbeldooier eieren kopen. Gewoon per zes ja. of per acht in een bakje. Ja. Dus dan moet iemand moet dan, weet ik, voor een of andere rundgelamp al die eieren volgens mij gaan <laughs> kijken. Ah, ik heb wel een dubbeldooier. Die kan weer in het bakje met dubbeldooiers. Maar, ja. maar dan moet er moeten dus heel veel dubbeldooiers ook zijn. Ja, oh, dat grappig. zou kunnen. Ja. ja, tegenwoordig gaan ze natuurlijk met grote machines sorteren... dat ze natuurlijk bepaalde kuikens willen hebben. Maar goed... Uh, het is even een vraag en misschien krijgt er een antwoord. Zit er of... komen eruit? Dubbeldooiers, ook tweeling. <laughs> Oké. Okay. Maar Marjan, wat, wat doe je voor werk? Dat je met een collega even een beetje eieren Ik... loopt te kopen? <laughs> Ik werk op een dagactiviteiten. <laughs> oh, sorry, dat vertelde je, ja. Een gehandicapten En dan op vrijdagmorgen, dat is ook nog toevallig vanmorgen. Gaat iemand altijd uh, eieren halen op een kinderboerderij? En, uh, nou ja, dan komt een van de deelnemers even langs. Met, uh, nou, we iemand eieren nodig en dergelijke. En we hebben ook een bakkerijgroep waar ze eieren nodig hebben. Oh ja, natuurlijk. Nou, daarom was ons gesprek daar eventjes over. Ja. En um, uh, uh, wat ik me dan afvraag, want je zegt activiteitencentrum. Ja. We gebeuren daar ook knutseldingen? Uh, knutseldingen. Het is een activiteitencentrum, dagactiviteitencentrum voor ouderen. En we hebben, een, we hebben allemaal bepaalde groepen. We hebben bijvoorbeeld een bakkerij, wat ik net zei. Ik zelf werk bij een seniorengroep. Er is een binnengroep die zorgt voor de koffie en de thee... en die de kantine verder schoonmaakt. Er is een buitengroep die uh, dit soort activiteiten doet. Er gaan deelnemers mee die voor beleving meegaan in de bus... die dat prachtig vinden. Maar goed, ze mm -hmm. hebben een taak om eieren te halen. En uh, er is ook wel een binnengroep die kaarten maakt. Ja, oh, maar is ja. Yeah. Toch meer... Yeah de mensen noemen het, wij gaan naar het werk. Het is niet echt knutselen. Oh, okay. nee. oh nee. dat is het meer. Uh. Nee, uh, ik vraag het omdat ik het altijd zo leuk vind dat je, uh, je hebt in Nederland van die, uh, van die golven van dat een bepaalde knutselactiviteit heel erg in is. Ja. Dat iedereen theezakjes gaat vouwen. Of je, oh, hebt, ja. uh, je hebt een hele periode <laughs> gehad dat iedereen dakpannen ging beschilderen en dan als, uh, als naambord bij de deur ging hangen. Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk dus in. Dus ik dacht misschien weet jij toevallig wat het nieuwste wat er wat er hip is op uh... Knutselactiviteiten, dat maar dat is een heel ander genre hoor ik al. Dat ja, is heel ja, ja, nou ja, de nieuwste trend is wel om, om, om mensen in de samenleving te laten werken. Hè? Dat ze daar een, een taak krijgen door begeleiding oh, van een ja. jobcoach en dergelijke. Ja. Dat vind ik toch wel een van de nieuwste dingen. Dat Toen ik met dit werk begon, bestond dat gewoon niet. En dat is nu dus wel. En nu wordt ook heel erg gekeken naar wat uh, hun mogelijkheden zijn. Dat, dat vind ik ook heel fijn van het werk. Ah, ja, in plaats van bezighouden wordt ja. er ook aan ontwikkeling gewerkt. Ja, zeker. zeker. Okay. Ja. Nou Marjan, uh, uh, los van dit mooie verhaal gaan wij op zoek naar het, de, de prangende vragen of er uit dubbeldooiers tweelingkuikers komen. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Jij bedankt voor je vragen. Ja, dankjewel. Dag. Dag. 0800 1121. Als je het weet, als je meer verstand hebt van kuikens en tweelingen en vooral van de combinatie daarvan. Marianne. Ja, met goedenacht met Marianne Hoi. Hi. Ik wilde helemaal niet uh, nog een antwoord geven op die uh, dubbeldoois, uh, mm -hmm. maar ik wilde nog even terugkomen op uh, die vraag over uh, uh, weervlekken uit uh, wasgoed. Ja. En ik zat te luisteren naar een mevrouw, die had het over orsehalzeep. Ja. En uh, Nou, ik heb ervaring met een, uh, een, een, een, een, hoe noem je dat, een milieuvriendelijk uh, middel. Oh. Een zuurstofbleekmiddel. Ja. En uh, daar heb ik dus wel eens uh, kleding waar roestvlekken of weervlekken of uh, moeilijke vlekken in zaten. Dan heb ik gewoon even een poosje geweekt en daarna in de wasmachine gestopt. En de vlekken waren verdwenen. Toen dacht ik van, nou, ik moet maar even bellen. Ja, precies. Want Dat is precies wat we nodig hebben. Maar wat is dat voor spul? Ja, mag ik... Het is een merk. Ja, je, doe maar gewoon. Uh, dat is een merk wat je kunt vinden bij de uh, natuurvoedingswinkels. ja. Uh, Eco-ver, of zag ik dat goed? Ja, dat weet ik niet. Nee, nou, daar heb je dus ook uh, wasmiddelen van. En daar heb je dus ook uh, wasverzachters van. Ja. En dat heet Eco-ver. -Eco uh, nou, en daar heb je dus ook een zuurstofbleekmiddel van. Een zuurstofbleekmiddel? Dat heet, ja, dat is een gewoon een eenvoudig klein pakje met een, uh, een poeder. Okay. Nou, dat kun je dus ook bij je wasgoed uh, in de wasmachine... Uh, gewoon bij de wasmachine in doen. Maar je kunt het ook eventjes van tevoren een paar uur in een bakje zetten. En daarna in de wasmachine meedraaien. Ik heb er hele goede ervaringen mee. Dus ik dacht, nou, ik bel me even. Ja, nee, dat is precies. Maar hoe kwam het? Wat, waar had jij het weer in zitten? In uh, t-shirtjes. Of. Uh, ja, ook soms uh, roestvlekken. Ja, ik, ik weet niet hoe dat. Of uh, vlekken. Uh, van, ik werk dus heel graag in de tuin ja. en uh, van planten een beetje van die uh, ja van oh nou, weet ik veel <lacht> ja spul <lacht> hele rare bruine vlekken in witte witte shirtjes en die leg ik dus in dat zuurstofbleekmiddel een uurtje van of paar uurtjes van tevoren ja en daarna in de wasmachine en het was gewoon verdwenen Oh, gewoon in de wasmachine dat klinkt toch goed hè ik heb gewoon een wasmachine ja ik vind handwas afschuwelijk, maar dit was gewoon wel even handig om van tevoren eventjes te, even voor te weken En dan gewoon verder in de wasmachine mee te wassen. En de vlekken waren toch verdwenen. Dus... Nou, ik dat uh, ik de denk de dat Jappie kan uh, flink aan de, aan de slag. Met, uh, Jappie, dat was degene die de vraag stelde. Oh ja, die had het. Uh, die had het maar die weet, die weet nu wat het is. Het is een omzetting van de vezels. En het heeft met een verrottingsproces te maken, wat heel logisch klinkt. En ja. uh, als je er snel bij bent, dan helpt nog ossegalzeep. En uh, jij komt dus met uh, het uh, zuurstofbleekmiddel van Ecofer. wat je in natuurwinkels kunt krijgen. misschien ja. dat dat ja. nog uh, soda aan de dijk zet. Ja. Nou, her, dan kan ik een krul zetten bij de vraag van Jappie. Is er weer ruimte voor nieuwe vragen? Kunnen we straks het volgende uur weer uh, volop met uh, nieuwe bellers beginnen... via 0800-1121? Nog even, Marianne, want het is bijna vier uur. Waarom ben je nog wakker? Um, ik had al geslapen, oh. maar ik ben in midden in de nacht word ik wakker... en dan ga ik luisteren naar Radio 1. En ik luister ook heel vaak naar jouw programma... en dat vind ik heel erg leuk. Ja, ik ook. En ik werd dus uh, wakker en met uh, en toen hoorde ik dit verhaal. En toen maar ben ik naar beneden gelopen, heb ik de telefoon gepakt. Ik dacht, ik doe even mee. Maar het is gewoon heel normaal voor jou dat je om drie uur gewoon wakker wordt en nee, niet meer in slaap. op dit moment niet. Oh. Nee. Het nee. was toeval. Eh, uh, ik ben wel vaker wakker. Dan. Ik ben, ja, uh, nou, dan ga ik naar de radio luisteren. Maar dat heeft te maken met dingen, ja, eh... Uh, dat ik wakker ben. Ja, nou ja, dan gaat ja. Er, ik hoor het al gewoon lekker voor jou. En uh, ja. ik, ben, ik ben blij dat je even wakker was om de tip met me te delen. Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel Marianne. En ik blijf uh, naar je luisteren. Dat hoor ik helemaal <laughs> graag. En bel vooral nog eens met goede tips, hè. Wie weet. Oké, okay, ja. goede En ik je, ja, jou ook. Okay. <laughs> doei. Doei. Ja, dan uh, kun je blijven bellen naar 0800-1121.